7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Turkije woedend op Frankrijk om genocidewet. Mitt Romney maakt zijn belastingaangifte bekend... en Kleisters verslaat Wozniacki op Australian Open. In Frankrijk heeft de Senaat een omstreden wet goedgekeurd... die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. Een ruime meerderheid van 127 senatoren stemde voor. De wet leidt tot grote woede in Turkije...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 De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zijn belastinggegevens openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat hij en zijn vrouw over de afgelopen twee jaar ruim 6 miljoen dollar betalen, op een totaal aan inkomsten van ruim 42 miljoen. Dat komt neer op zo'n 15 procent, veel minder dan Amerikanen in loondienst betalen. Dat komt omdat inkomsten uit investeringen, zoals de Romneys hebben, minder belast worden dan arbeid. Romney stond onder grote druk van zijn republikeinse rivaal Gingrich... om zijn aangifte openbaar te maken. Het vermogen van Mitt Romney ligt vermoedelijk rond de 200 miljoen dollar. Hij is een van de rijkste presidentskandidaten in de Amerikaanse geschiedenis.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 Binnenvaartschippers die al weken voor de sluis bij Eefde liggen... krijgen compensatie. Minister Schult van Hagen laat dat vandaag weten aan de ondernemers. In de nacht van 2 op 3 januari viel een sluisdeur in het Twentekanaal naar beneden... waardoor de vaarweg niet gebruikt kan worden. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken... voordat binnenvaartschepen weer door de sluis kunnen varen. Schulds wil zoveel mogelijk voorkomen dat schippers en verladers in financiële problemen komen door lange discussies over schade of aansprakelijkheid. Daarom kunnen ondernemers alvast compensatie krijgen en wordt de claim later definitief beoordeeld. De Partij voor de Dieren wil een debat in de Tweede Kamer over milieuactivist Erwin Vermeulen. Die is lid van Sea Shepherd en zit vast in Japan, omdat hij vorige maand een dolfijnenjager tijdens de jacht zou hebben geduwd. Sea Shepherd strijdt onder meer tegen de walvisjacht. Minister Rosenthal wil zich niet met de rechtsgang in Japan bemoeien... omdat er volgens hem geen enkele reden is om aan te nemen dat hij oneerlijk verloopt. De Partij voor de Dieren noemt dat verbijsterend. Volgens Kamerlid Ouwehand heeft Japan de naam om activisten die in dwars zitten... om politieke redenen op te pakken. Ouwehand wil dat Rosenthal de Japanse ambassadeur op het matje roept. DSM gaat samen met een Amerikaans bedrijf biobrandstof maken... uit oneetbare resten van mais... Het Nederlandse chemiebedrijf is daarmee een van de eersten ter wereld die de zogenoemde tweede generatie biobrandstof gaan produceren. Dat is biobrandstof waarbij materiaal wordt gebruikt dat geen voedingswaarde meer heeft. Tennister Kim Kleisters heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De Belgische, die het Grand Slam toernooi in Melbourne vorig jaar won, was in de kwartfinales te sterk voor de als eerste geplaatste Caroline Wozniacki uit Denemarken. Kleisters won in twee sets. In de halve finale staat Kleisters tegenover de Wit-Russische Victoria Azarenka. Dan het weer nog in het noordoosten een bui. Verder droog en wat zon. Later meer bewolking en tegen de avond in het zuidwesten wat regen. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 6. AWB Verkeersinformatie. 14 files, net geen 50 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. staat nu nog 5 kilometer file, maar alle rijstroken daar zijn weer open. De langste file op dit moment op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Weide Wormer, 7 kilometer. Heeft ook te maken met de afsluiting van de N247 Amsterdam-Horen. De weg is in beide richtingen, tussen Modderkendam en Volendam, afgesloten. En de oorzaak is een ongeluk. Wilt u part-time bedrijfskunde studeren? Een MSc of MBA? Kijk dan bij AOG School of Management...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 En u kunt alles gewoon makkelijk downloaden als pdf. Oh ja, ja, dat is wel anoniem. ABN AMRO, de bank nu. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Grieken en begrotingscijfers. Dat gaat niet altijd goed samen. Het Hoge Rechtshof in Athene onderzoekt of oud premier Papandreou kan worden vervolgd vanwege gerommel met de hoogte van het begrotingstekort. Gaat u er zo meer over horen? Eerst naar oneenigheid tussen Frankrijk en Turkije. Want na een urenlang debat heeft de Franse Senaat gisteravond laat ingestemd met een controversiële wet die het ontkennen van genocide strafbaar stelt. Pour l'adoption 127 contre quatre-vingt-six. Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi. Met 127 stemmen voor en 86 tegen is die wet aangenomen. En die maakt het onder meer strafbaar om genocide van de Turken op de Armeniërs van begin vorige eeuw te ontkennen. Vorige maand nam de Franse Tweede Kamer de wet al aan tot grote woede van Turkije. Dat trok zijn ambassadeur tijdelijk terug uit Frankrijk. We gaan naar correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, eh, nou, toch een ruime meerderheid. Kwam die er gemakkelijk? Nee, als je gaat kijken naar de lengte van het debat... ...als je gaat kijken naar hoe lang ze gedebatteerd hebben... 7,5 uur, want de vergadering begon om drie uur... ...dan moet je zeggen dat het toch wel moeizaam ging. Het is een wetsvoorstel van een paar alinea's, twee artikelen slechts... ...maar er werden allerlei moties behandeld, de hele geschiedenis werd erbij gehaald... Uh, ...iedere tekst werd tegen het licht gehouden... ...en uiteindelijk was er dus die stemming rond half elf gisteravond. Uh, ik moet zeggen dat er nogal wat senatoren uh, al dan niet opzettelijk absent waren... Uh, maar desalniettemin hebben ze de stemmen geteld en was het toch 127 voor, 86 tegen. Dus het heeft het gehaald. Nou, de wet ligt er dus. Het verbiedt uh, uh, de Turkse massamoord op de Armeniërs in 1915 te ontkennen. Welke straf kan je krijgen als je dat doet in Frankrijk? Uh, dat is heel, nou ja, heel simpel. Als het je overkomt is het niet simpel. Maar als je, de, als je ontkent of bestrijdt dat die Armeense genocide heeft plaatsgevonden... dan kun je binnenkort een straf krijgen van nou, uh, één jaar cel of... 75.000 euro boete. Gaan we naar Bram van Meulen, onze correspondent in Turkije in Istanbul. Uh, Bram, ja, wat zijn de reacties tot nu toe in Turkije? Nou ja, die, die, die, de echte grote reacties moeten nog komen... want het was nogal laat uh, t, tegen de tijd dat uh, deze wet werd aangenomen. Maar de Turkse ambassade in Parijs uh, liet meteen al weten... dat de gevolgen van het goedkeuren van deze wet... ...permanent zullen zijn en dat Frankrijk in Turkije een strategische partner dreigt te verliezen. Dus er wordt groots gedreigd, we weten nog niet hoe zoet de wraak van de Turken zal zijn... ...behalve dat ze hun ambassadeur opnieuw gaan terugroepen nadat ze dat in december ook al een keer hadden gedaan. Kijk, de Turkse regering is zich ervan bewust dat Fransen de Turken nog wel eens... Heel hard kunnen nodig hebben. Bijvoorbeeld voor hun politiek in het Midden-Oosten. Maar ook omdat er ontzettend veel Franse bedrijven en onderwijsinstellingen actief zijn in Turkije. Het is toch de snelst groeiende economie geweest van Europa in het afgelopen jaar. Het zou de Fransen wel eens heel veel geld kunnen gaan kosten. Ja, En de rest van Europa? Want de relatie met Turkije is uh, moeizaam. Ja, en uit deze Franse wet eh, kan volgen, wordt hier gezegd door een aantal mensen... dat andere Europese landen misschien ook wel zulke wetten gaan aannemen. En ja, dan komt die toch al moeizame relatie, zoals jij hem al noemt... nog verder onder druk te staan. Deze wet is hier koren op de molen van de haters van het Westen, van de haters van Europa, de nationalisten, maar het is ook heel teleurstellend voor de verlichte Turken, zou ik kunnen zeggen, die eigenlijk vinden dat Frankrijk hier met deze wet de Europese waarde, die moet, toch moet staan voor de vrijheid van meningsuiting, verkwanselt. Ooit was het hier namelijk verboden om de slachtpartij op Armeniërs genocide te noemen, daar kon je voor in de gevangenis worden gezet. Inmiddels is die wet hier verdwenen, en nu is het in Frankrijk verboden om het geen genocide te noemen. En dat noemen ze hier kwaad met kwaad bestrijden. Nog even terug naar Ron linker in Parijs. Ron, we horen het Brouwen zeggen, het gaat de Fransen veel geld kosten. Maar dat maakt zeker niks uit, maakt geen indruk. Nee, kijk, de voorstanders hier die vinden als belangrijkste argument dat de wetgeving in Frankrijk hiermee wordt afgerond. Frankrijk erkent in de wet formeel dus twee genocides. De vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog en de Armeense genocide. Maar tot nu toe was het ontkennen van slechts één daarvan strafbaar. De Holocaust, maar niet de Armeense genocide. Daar moest een einde aan komen en dus werd dit wetsvoorstel geïntroduceerd. Je hebt ook tegenstanders die zeggen ja, het is niet aan politici om te oordelen over de geschiedenis. Die vinden inderdaad, zoals Bram al zei... dat het in strijd is met het recht op vrije En die wijzen erop dat die kwestie, toeval of niet vaak opspeelt in verkiezingsjaren. En, en Frankrijk ja, wonen 500.000 Franse Armenen. Voor hen is dit natuurlijk een belangrijk punt. En dat is een belangrijke kiezersgroep. Dus al die argumenten bij elkaar... kun je zeggen dat het debat ook hier nog wel door zal gaan. Mm, uh, Bram nog even aan jou. Want uh, in Frankrijk dus de Armeniërs... die dat uh, goede zaak vinden dat het is ja. aangenomen. Hoe zit dat in Turkije? Nou ja, Je hebt hier in Turkije natuurlijk ook tienduizenden Armeniërs nog wonen. Veel al illegale immigranten moet ik zeggen. Armeniërs buiten Turkije, de diaspora, die steunen dit wetsvoorstel natuurlijk. Ze hebben dit al een gouden wet genoemd. Maar hier in Turkije vrezen ze toch dat deze wet hun levens, de levens van Armeniërs in Turkije, nog eens veel lastiger kan maken. Want het is alsof er opnieuw zout in die open wonden wordt gestrooid. Turks nationalisme wordt er door aangewakkerd. En daar worden de minderheden uiteindelijk slachtoffer. Wat ik hier ook hoor zeggen tegelijkertijd is toch dat Turkije kwetsbaar blijft voor dit soort pesterijen in het buitenland over zijn geschiedenis zolang hier eh, de weigering blijft bestaan om dat debat aan te gaan over wat er nou precies in die afgelopen eeuw hier allemaal is gebeurd. Bram Vermeulen in Istanbul en Ron Linker in Parijs, hoort u. We gaan door naar Athene, naar Griekenland. Het hoge rechtshof in Athene onderzoekt namelijk... of oud-premier Papandreou en zijn toenmalig minister van Financiën... kunnen worden vervolgd. Zij zouden samengespannen hebben met Elstad... dat is het Statistisch Instituut voor Griekenland, een soort CBS... dit op het begrotingstekort van 2009 hoger voor te stellen... dan het in werkelijkheid was... En de bedoeling was dat ze zo extra bezuinigingen makkelijker zouden kunnen doordrukken in het parlement. Maar de huidige directeur van Elstad loopt al een gerechtelijk vooronderzoek. Wij gaan maar even naar de correspondent Connie Keesen in Athene. Connie, is er hard bewijs dat Papandreou het uh, ja, parlement heeft misleid? Want daar komt het op neer. Ja, er zijn getuigenverklaringen, beschuldigingen van voormalig personeel van Elstad, dat is het Griekse CBS. De openbare aanklager van het Hoge Rechtshof doet onderzoek en moet dan beslissen of zijn rapport naar het parlement gaat. Want alleen het parlement kan bepalen of er een gerechtelijk vooronderzoek komt. Nou ja, of pap André ooit voor de rechter komt is nog uiterst onzeker hoor. Tegen die directeur van Elstad loopt dat al, uh, dat voor onderzoek. Wat is zijn rol? Nou, die Andreas Giorgio werd in augustus 2010 directeur... van uh, het Statistisch Bureau, dat toen de naam Elstad kreeg. En uh, onder zijn leiding werd uh, een, het begrotingstekort van 2009... dat al heel hoog was, hoor, uh, 13,6 bijgesteld naar 15,4. Want Giorgio had namelijk ontdekt dat de berekeningen niet klopten. En hij is juist aangesteld om het Griekse Statistisch Bureau... onafhankelijk en betrouwbaar te maken... Uh, uh, nou, in het interview dat we met hem hadden spreekt hij met klem tegen dat hij met cijfers heeft gemanipuleerd. Integendeel, hij zegt dat hij onder zware druk stond om uh, de cijfers rooskleuriger voor te stellen uh, dan ze eigenlijk waren. Luister naar Joriel. There were pressures uh, while we were producing the numbers to uh, not follow the rules. Uh, there were also pressures uh, from some uh, members of the board of this institution to actually vote on the numbers themselves uh, before uh, providing to Eurostat, which of course I refused. Nou, Giorgio zegt, er werd druk op me uitgeoefend om de regels te overtreden. De uh, leden van het bestuur wilden eerste uh, cijfers goedkeuren... voordat die naar Eurostat, het Europese Statistisch Bureau, gingen. Nou, zegt hij zegt, dat heb ik geweigerd. Nou, de werknemers pikten dat niet. De vakbond ging zich ermee bemoeien. Het conflict liep heel hoog op. En uiteindelijk uh, werd zelfs uh, een deel van het oude bestuur ontslagen. Hmm. En waarom dat toch dat onderzoek? Want als we deze Giorgio zo horen, deed hij gewoon zijn werk... Ja, ja, ja, de gegevens van Griekenland zijn onder leiding van Georgiou... ...voor het eerst in de geschiedenis van de Griekse statistiek... ...drie keer achtereen een goedgekeurde Eurostad. En ja, het instituut wordt nu eigenlijk als onafhankelijk beschouwd. Maar ja, de werknemers bleven hem tegenwerken... ...en beschuldigen hem dus van het opblazen van de begroting, zegt Giorgio. I am being investigated as a suspect... Uh, along with two of my colleagues, uh, we're being investigated as suspects uh, for artificially inflating the deficit and debt figures of Greece for 2009 under the instructions of Eurostat. Nou, hij en zijn tweede uh, medewerkers zijn dus nu verdachten. Giorgio uh, heeft zelf nog steeds niet de kans gekregen om zich, om zich te verweren. Wel heeft hij uh, ja, 74 dossiers naar justitie gestuurd... waarmee hij zegt aan te tonen dat hij volledig volgens de internationale regels heeft gewerkt. Het, het lijkt erop dat de boodschapper de schuld krijgt. Wat zit hierachter? Ja, nou, het, het is een politiek spelletje, zoals hier wel vaker in Griekenland gebeurt... Door Papandreou te noemen, is het, uh, is het echt een politieke zaak uh, geworden. Nou ja, waar het om speelt... eigenlijk gaat het om de vraag uh, wie er schuldig is aan de crisis... en dat Griekenland nu onder controle is van het IMF en de Europese Unie. Uh, de oppositie zegt dat het Papandreou was... omdat hij uh, al voor, uh, voor de verkiezing in 2009 wist... dat het begrotingstekort heel hoog was... en geen maatregelen heeft genomen... en de socialisten beschuldigen de vorige... Uh, conservatieve regering, die, die, dat die vijf jaar niks heeft gedaan. En zo spelen uh, ja, politici en vakbonden en zelfs het justitiële apparaat... Uh, hun belangen uit. En ja, iemand uh, als Giorgio de boodschapper dus... kan daar wel eens een slachtoffer van worden. Koniekeese in Athene. Zodadelijk zo dadelijk, netbeheerder in Nederland vindt dat de aannemers voorzichtiger moeten zijn... zodat nog meer stroomstoringen voorkomen kunnen worden. Zoals we zagen bijvoorbeeld in Rotterdam. Hoort u zo meer over? Is er John Bakker. John, hoe is het op de weg? Ja, we hebben toch wat meldingen gekregen dat het hier en daar wat, wat glad is. Vooral op de lokale wegen is het in het hele land plaatselijk glad door bevriezing. Op de A7 van Horen naar Zaandam de meeste vertraging vanochtend. Tussen van Horen en Purmerend, 7 kilometer... Heeft ook te maken met de afsluiting van de N247 Amsterdam-Horen. De weg is in beide richtingen tussen Modderkendam en Volendam afgesloten. En de oorzaak is een ongeluk. Dan nog de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar staat bij Sliedrecht 5 kilometer. En daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Rotterdam ging zondag het licht uit. In Enschede waren gisterochtend twee stroomstoringen. En zo zijn er wekelijks wel ergens in het land één of meer stroomstoringen. Netbeheer Nederland, de vereniging van energienetbeheerders, is het zat en vindt het tijd voor een campagne om aannemers aan te sporen voorzichtig te zijn. Lara zei het al. Gaan we over praten met Martijn Boelhouwer van Netbeheer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat dan dat aannemers uh, zo'n stroomstoring veroorzaken? Er zijn toch kaarten van alle leidingen die overal lopen klopt inderdaad en uh, sinds 2010 is het ook mogelijk om online via het kadaster die kaarten op te vragen. Maar we zien helaas dat uh, in 45% van de schades die wij uh, constateren aan het energienet, ja, dat die klikmelding in het geheel niet gedaan is. Um, en wat er helaas ook voorkomt is dat uh, de kaart wel is opgevraagd, maar dat... Uh, op de bouwplaats zelf de kaart uh, nou, niet wordt gebruikt of niet goed wordt gelezen. Hmm. Is het niet verplicht om die kaarten te bekijken en uh, een inventarisatie te maken als je gaat bouwen? Nou, dat klopt inderdaad. Het is zo dat als je machinaal gaat graven, dat uh, zo'n zo melding, dat noemen we dan een klikmelding, dat, uh, dat die verplicht is. Die is wel verplicht? Uh, die is wel verplicht, ja. De, de wet WION, dat is de wet Informatieuitwisseling op de ondergrondse netten die stelt dat dat, dat dat moet als je met een machine gaat graven in de grond. Maar rond. niemand let er eigenlijk op en zo, aannemers worden ook niet bestraft als ze het niet doen? Nou, het is gelukkig niet zo dat niemand erop let, want we zien dat dat aantal meldingen wel uh, toeneemt. Uh, om een indicatie te geven, vorig jaar zijn er meer dan 400.000 van die klikmeldingen gedaan. Uh, en we zien gelukkig ook dat het aantal graafschade's iets afneemt, maar het is nog onvoldoende... Uh, en we zien ook tegelijkertijd dat het uh, nog een behoorlijk probleem is. Meer dan 10.000 graafschades per jaar. Mm -hmm. En dat uh, heeft niet alleen een behoorlijke economische schade... van enkele tientallen miljoenen euro's. Maar er gebeuren ook ongevallen mee. En nou ja, ook uh, voor het energienet... Uh, u noemde net terecht wel de storingen. Is dit, uh, het is een van de belangrijkste veroorzakers ja. van, uh, van storingen. Ja. Dus het is, het is een serieus probleem. Ja, en uh, ik begrijp dus uit uw verhaal dat u controleert wat er uiteindelijk is misgegaan. En Lara vroeg net ook al, uh, draaien die, uh, die bouwers dan niet op voor de schade? Nou, heel vaak is het zo dat uh, uh, op het moment dat het misgaat... dat een, een graver zegt van nou, wij herstellen de schade. Uh, dat betekent ook dat de werkzaamheden op dat moment worden ja. stilgelegd. Maar niet bij de slager, denk ik, hè? Herstellen ze de schade. Uh, dat dat uh, is inderdaad een consequentie als uh, de stroom uitvalt. Dat een uh, kleine middenstander daar inderdaad last van heeft. Uh, en daar zijn wel, uh, wel regelingen voor. Maar het geeft een hoop sores, een hoop ellende. Mensen hm. zitten daar niet op te wachten. Ik, zeg, ik krijg een reactie binnen van een hovenier. Uh, Willem Stijn heet hij op Twitter. en Die zegt die kaarten die kloppen nooit. Bijna nooit. Wat vindt u hmm. daarvan? Is, is, is dat zo? Nee, dat is Nee. Veruit in de meeste gevallen is de informatie die via het kadaster beschikbaar wordt gesteld is correct. Het komt een enkele keer voor, maar dan hebben we het echt over nou, een procent dat het inderdaad niet klopt. En daarom willen we ook in onze campagne heel nadrukkelijk aangeven: van niet alleen doe die klikmelding, graaf zorgvuldig met proefsleuven als je weet dat er, dat er het een en ander in de grond ligt, maar vooral ook laat het de netbeheerder weten. In die uitzonderlijke gevallen dat het toch niet klopt. Ja, oké. Okay. Duidelijk. En... Martijn Boelhauer, vandaag dus de campagne om veiliger en voorzichtiger te graven in Nederland zodat er minder stroomstoringen zijn. Dank. Graag gedaan. Na vijf van half acht u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Twee bronzen beelden werden gisteren gestolen. Dat van Simon Karmicheld en zijn vrouw Tini in De Steeg. En dat van een vrouw in Musselkanaal. En mogelijk werd in Westerbork ook nog geprobeerd om een derde beeld te stelen. Maar het bleef bij omvertrekken van het bronzen oorlogsmonument in dat dorp. Daar gaan we over praten met Lida Dijkstra, um, kunstenares. En zij is van de website gestolenkunst.nl. En daar staan foto's op van andere al eerder gestolen bronzen beelden. Mevrouw Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen. Die beelden uit de Stegen-Musselkanaal staan die er al op? Nee, die staan er nog niet op. En op. daar heb ik ook nog geen melding van gekregen. Oh, die moet u eerst krijgen? Ja, ik moet er eerst een melding van krijgen. Want ik heb ook een uh, procesverbaal nodig en foto's... en, en ja, de beschrijving wat er precies gebeurd is. En wie moet die melding doen? Nou, in principe de gedupeerde... De gemeente. Dus in dit geval de gemeente, ja. Mm. Ik heb uw lijst er even bij gepakt um, door de jaren heen, want u doet het al een tijd. Uh, ik zie bijvoorbeeld in 2011 zo'n acht meldingen van gestolen kunst. Pretendeert u volledig te zijn? Nee, lang niet. Lang niet. Als je de lijst bekijkt, dan zie je gewoon dat er een paar jaar terug... Uh, ja, werden er veel meer meldingen gedaan. Ja. Niet iedereen meldt het ook. 2007 was een slecht jaar, hè? Of, of, of heeft dat puur met wat u aangeeft het aantal meldingen te maken? Dat heeft met, uh, met uh, toen de tijd de vele bronsmeldingen te maken, denk ik. Ja. Ja. Heeft het zin, uw site? Want we, we herinneren ons allemaal nog... Uh, we weten allemaal wat er is gebeurd met de Denker uit ja. het Singer Museum in Laren ja. gestolen. En daar ging uh, vrijwel gelijk de zaag in, waar ja. wij ons nog herinneren. Is het, heeft het zin er nog naar te zoeken of gaan ze ja. gelijk naar smelterij of sloperij? Nou, het heeft zeker zin om te zoeken, want niet alle beelden worden zomaar opgesmolten. Oh. Dat is zeker niet het geval. En uh, het is ook gewoon uh, onwijs jammer dat dat gebeurt, want in zijn geheel zijn die beelden natuurlijk veel meer waard. Maar het is gewoon ontzettend triest dat het allemaal gebeurt. Dat het zomaar van zijn plek gehaald wordt en uh, ja, meegenomen wordt voor wat voor doel dan ook. En ik zie, ik zie een aantal meldingen op uw website waar het beeld weer gevonden is. Hoe, hoe gaat dat dan in zo'n werk? Want wat Morsgel ook al aangeeft, mensen stelen zo'n zo beeld meestal omdat ze het brons willen of het geld voor het brons. Ja, maar een enkele keer wordt hij ook wel teruggevonden. En dat is soms ook wel de bij een ijzerboer Waar wordt hij teruggevonden dan? Nou, onlangs een paar maanden terug werd er bijvoorbeeld eentje in Alkmaar gevonden. Mm -hmm. Die ergens gestolen was en schijnbaar te zwaar of te lastig om mee te nemen. En toen werd hij in de berm gelegd. En een klein jongetje van tien jaar, die, die ziet er iets liggen... dus die heeft zijn vader gehaald en op die manier komt het dan toch wel terug. Alleen het grappige van dit beeld is dan wel... Uh, de eigenaar waar het gestolen was... die heeft aanmelding gedaan, aangifte gedaan uh, bij de politie op zaterdag. Ik heb op zaterdag dat beeld al opgehaald bij, uh, bij de vinder. Want okay. ik woonde het er al vlakbij. Ja. En ik heb maandag contact met de politie van hier staat een beeld. En kijk eens even, want er is vast aangifte gedaan. En de politie die kan het niet vinden... In het systeem. Mm. En uh, zelfs dagen later uh, niet. Zeg, dan word ik een week later word ik pas gebeld. Oh, wat mooi dat u dat gevonden heeft. Vindt u, dat de, politie, vindt u dat de politie ingebreken blijft... als het gaat om terugvinden, het opsporen van die gestolen kunst? Nou ja, toch wel. Toch wel. Het, het is gewoon ontzettend jammer dat er niet een speciaal iemand voor is... die een beetje feeling heeft met de kunst. Die een beetje kan inleven waar zo'n beeld kan zijn. Uh, het is nu zo, als, als er ergens gestolen wordt... Dan, uh, dan er wordt er aangifte gedaan. Maar als er 30 kilometer verderop weer wat gestolen wordt, wordt er ook weer aangifte gedaan. Er gaan heel veel verschillende mensen over. En er is niet één persoon die gewoon alles coördineert. Die gewoon weet wat er gebeurt en hoe het gebeurt en onderzoek doet. Of er overeenkomstige dingen zijn. Uh, nou, je kan al aan een soort diefstal zien wat er mee gebeurt. Of het naar oud-ijzer gaat. Ja. Of dat het uh, gewoon uh, voor privégebruik is, zeg maar. Ja. Dus uh, er, wordt, er wordt heel weinig mee gedaan. En wat ik ook heel storend vind, tenminste, dat was in het verleden zo, is dat er helemaal geen nazorg is. Mm. Dus iemand die enorm gedupeerd is, die, uh, nou ja, uh, met name één kunstenaar is dat zo, die echt voor honderden duizenden euro's uh, kwijt is geraakt. Nou, er wordt van alles gestolen. En uh, uh, ja, er wordt dan een aanmelding gedaan. En, en en dan is het eigenlijk einde verhaal. Ja. Er, er in, gebeurt helemaal niks meer. In ieder geval, u zet zich daarvoor in en geeft enigszins een overzicht van wat er is gestolen. Gestolenkunst.nl van Lida Dijkstra. Mevrouw Dijkstra, dank u wel voor uw verhaal. Goed zo. Goedemorgen. Dag. Het is drie minuten voor half acht. Maar weer eens even kijken bij Mark Robin Visser. Die is in Maastricht. Vandaag behandelt de gemeenteraad daar. Het eindrapport over woonwagenkamp Vinkeslag. Het veel besproken woonwagenkamp. Maar ja, of het boek hiermee gesloten kan worden, Mark Robin, dat is nog maar de vraag, hè? Ja, dat is helemaal de vraag. Uh, ik was vanmorgen al uh, bij Giaald van der Molen. We zijn nu eventjes uh, door zijn wijk aan het, uh, aan het wandelen. Hier is een tijdelijke voorziening, een tijdelijk kamp, hè? Ja, dat klopt. Tijdelijk. Er staat er nu nog maar één wagen, maar... Ja, maar het is nog altijd tijdelijk. En misschien wel zo tijdelijk dat het permanent wordt. Daar zijn we een beetje bang voor in de buurt. U bent eigenlijk bang voor een tweede vinkenslag? Nou, zo erg kan het niet worden, denk ik, want daar is het te klein voor. Maar de afspraak is afspraak en dan gaat het hier om de gemeente. zou het opruimen na vijf jaar of eventueel na tien, wat ik al gezegd had, net. maar het staat er ja. nog steeds. Ja. Nou, vandaag wordt het uh, eindrapport over dat hele verhaal... dat hele boek Vinkenslag wordt uh, in de gemeenteraad uh, besproken. En ja, de, de uitstraling is een beetje van... nou, dan, dan zijn we er klaar mee, dat hebben we afgerond. Ik heb eens een beetje zitten kijken... wat er uh, de afgelopen tijd allemaal rondom Vinkenslag is gebeurd. En vooral ook hoeveel geld er ingestoken is. En dan kom je op een totaalbedrag van 43 miljoen euro... En als je dan kijkt naar wat het heeft gekost... om die woonwagens daar alleen al uit te krijgen... dan kom je op meer dan een ton per woonwagen uit. Dat heb, ik ben daar toch wel verbaasd over. Ik weet niet precies wat het kost om een wagen te verplaatsen... maar 100.000 euro lijkt mij dan toch persoonlijk wel heel veel geld. Mevrouw Van Wunnik van het CDA, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan eigenlijk? Ja. U bent tegenwoordig oppositiepartij in Maastricht? Not, klopt, maar ik ben altijd heel erg kritisch geweest over dit uh, dossier. Als we kijken bijvoorbeeld naar de verhuizing van die wagens... oorspronkelijk was het gebudgeteerd op 2500 euro per wagen. Ja, En nu sommige wagen, wagens lopen inderdaad in de vele tonnen. Ja. Waar is dat geld allemaal gebleven? Ja, Het probleem is dat ze het begroot hebben zonder op locatie te gaan kijken. Ze hebben gewoon bedacht, nou, zoveel kan dat niet zijn, want het zijn woonwagens... maar helaas een aantal van deze woonwagens zijn bijvoorbeeld drie verdiepingen hoog. En dan ja. wordt het een kostbare zaak om dat te verplaatsen. Ja, dan moet je inderdaad eh, straten openbreken, eh, lantaarnpalen verhuizen, straten afzetten. Zelfs de sne snelweg heeft afgezeten moeten worden om dit voor elkaar te krijgen. Is wat u betreft eh, met de presentatie van dit eindrapport het boek vinkerslag gesloten? Uh, nee. nee, er staan sowieso nog een aantal uh, budgetaire vragen open. Als we kijken hier naar de locatie Maastrichterweg. Uh, er staat nu inderdaad nog één uh, tijdelijke wagen. Ja, dat is de plek waar we nu zijn, hè? Ja, ja. dat klopt. Maar um, er zijn nog drie wagens waarvan we niet weten waar we naartoe moeten. Daar zitten we op dit moment ook een procedure mee naar de Raad van State. Want deze mensen zijn niet door de Bibop uh, gekomen. Dat wil zeggen dat... Uh, het er moet de... nog onderzoek gedaan worden naar de onderliggende geldstromen enzovoort. Ja, ja precies. En de legitimiteit Kortom, daarvan. Kortom, de slag om vinkenslag is nog niet geslagen. Nee, en dat kan nog anderhalf miljoen extra gaan kosten. Ik ben hier voorlopig nog niet klaar in Maastricht, denk ik, hè? Nee, het kan nog even duren, maar we hebben de hele dag nog om het op te lossen. Ja, wij gaan verder met het onderzoek, Marcel en Lara. Tot straks. Hè, twaalf? Ja, en alleen bij de cv-ketel van Nevit. Geen twee, geen vijf, geen zeven, geen tien, maar twaalf jaar garantie. Helemaal gratis en voor niks. Tijdelijk. Gratis twaalf jaar garantie op alle onderdelen van de topline HR-ketel van Nevit. Vraag het uw Nevit-dealer of kijk op nevit.nl.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 Radio 1, het NOS Journaal. Arrestatie en onderzoek Geldtransportbedrijf Brinks en relatie Frankrijk en Turkije op scherp door genocidewet. Het is half acht, goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. In het onderzoek naar de gewelddadige overval op het geldtransportbedrijf Brinks... is een verdachte opgepakt. Het is een Amsterdammer van 25. Hij werd in december opgepakt, maar in het belang van het onderzoek... heeft de politie dat nu pas bekendgemaakt. Volgens de politie was de verdachte nauw betrokken bij de overval van eind juni... waarbij criminelen het bedrijf in Amsterdam-Zuidoost met explosieven binnendrongen. Politiemensen werden beschoten met automatische wapens... en bij een achtervolging op de A2 crashte een van de vluchtauto's. Maar de overvallers wisten het te komen. De Amsterdamse politie zegt dat er een duidelijk spoor is naar België. Frankrijk heeft de woede van Turkije gewekt door het ontkennen van de armeense genocide strafbaar te stellen. De Franse Senaat heeft de wet goedgekeurd. Pour l'adoption, 127 contre 86, le Sénat a adopté de loi. Turkije erkent dat er in 1915 veel Armeniërs zijn omgekomen... maar er zou geen sprake zijn van massamoord. In december ging de Franse Tweede Kamer al akkoord met de wet. En verwacht wordt dat de spanningen tussen Frankrijk en Turkije nu verder oplopen. Correspondent Bram Vermeulen. De Turkse ambassade in Parijs heeft gezegd dat de gevolgen van deze wet permanent zullen zijn... en dat Frankrijk in Turkije een strategische partner zal verliezen...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 Binnenvaartschippers die al weken voor de sluis van Eefden liggen... krijgen compensatie. Minister Schultz van Hagen laat dat vandaag weten aan de ondernemers. In de nacht van 2 op 3 januari viel een sluisdeur in het Twente-kanaal naar beneden... waardoor de vaarweg niet meer gebruikt kan worden. En het duurt waarschijnlijk nog wel een paar weken... voordat binnenvaartschepen weer door die sluis kunnen varen. Schultz wil zoveel mogelijk voorkomen... dat schippers en verladers in financiële problemen komen. Griekenland en de banken moeten verder onderhandelen over de afschrijvingen... die de banken moeten accepteren op Griek staatspapier. De Europese ministers van Financiën zijn niet tevreden over het laatste voorstel van de banken... waarin ze een minimale rente van 4% eisen. Een akkoord over die afschrijvingen is een voorwaarde voor nieuwe financiële steun aan Griekenland. En ook moeten de Grieken meer bezuinigen, vindt de Luxemburgse premier Jonker. Het is obvious dat het Griekse programma op de track is. And so uh, prior action has to be taken uh, before uh, we can seriously envisage the conclusion of a new Greek uh, program.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 Het is onvoorstelbaar dat een man die uh, uh, miljoenen uitgeeft aan voetbalspelers... Uh, dat hij uh, voor een van zijn bedrijven, meneer Abramovich gaat het dus over... dat hij voor een zijn bedrijven dus een subsidie van de Nederlandse overheid... en eigenlijk dus van de Nederlandse belastingbetaler ontvangt. En verder gaat veel geld voor ontwikkelingshulp naar Nederlandse veeboeren... die naar het buitenland zijn vertrokken. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het vrij helder... Over het noorden van het land trekt iets meer bewolking met plaatselijke lichte bui. Er staat een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind... en de temperatuur ligt in het oosten van het land rond het vriespunt... en dichtbij de kust is het een graad of vier. In de ochtend verdwijnen de laatste buien in het noorden. Er zijn al flinke zonnige perioden, alleen in het westen verschijnt wat sluierbewolking. Vanmiddag neemt de bewolking langzaam toe, in het westen wordt het bewolkt... in het oosten kan de zon zich nog af en toe laten zien...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 Nou, we hebben een verkeersinformatie. 31 files, 125 kilometer bij elkaar. En dat is heel normaal voor een dinsdagochtend. Echt veel bijzonders is er niet aan de hand. De meeste vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Bij Maarsbergen 6 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar bij Knoop het e 9 kilometer. En de N247 Amsterdam-Horen. Die is in beide richtingen afgesloten tussen Monnikendam en Volendam. En de oorzaak is een ongeluk.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 minuut over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1. Journaal te volgen via internet. NOS.nl of voor vragen en opmerkingen naar Twitter NOS Radio 1. In de aanloop naar de Eurotop van begin volgende week bereikte minister De Jager van Financiën gisteren al was een akkoord met zijn Europese collega's. Er komen strengere begrotingsregels en er komt een permanent noodfonds. Maar een deal tussen banken en de Griekse regering... over het kwijtschelden van de Griekse schulden is afgeketst. En daarmee zijn die onderhandelingen aan Athene nog niet mislukt, zegt de jager. Nee, alleen uh, ze moeten tot een bepaald resultaat leiden. En dat resultaat is er nog niet. Ik, ik, ik vind wel dat er heel veel is bereikt. Alleen, ja, wij zijn heel erg streng in het beoordelen of het genoeg is... En dan moet het, dus, dan moet het toch, een, toch echt duidelijk een tandje weten. Geen mislukking dus, maar gewoon niet het gewenste resultaat... zegt de jager na een lange avond van onderhandelen. Hij doelt op de gesprekken in Athene tussen banken en de Griekse overheid... over het kwijtschelden van Griekse schulden. Dat zou de Grieken en Europa wat meer adem geven. Maar dat zit er voorlopig dus niet in. Gelukkig hebben de jager en zijn collega's in Brussel intussen wel wat bereikt... Er is grote overeenstemming over het permanente noodfonds, dat er nu snel moet komen. En over het pact met strenge begrotingsregels. Waartoe in december vorig jaar de regeringsleiders al de aanzet gaven. Dat wordt een streng pact, zegt de jager. Belangrijk is ook dat in ieder geval ten opzichte van 9 december er geen afzwakking plaatsvindt. Er waren de afgelopen weken wat, ja, toch wel wat aanslagen op uh, de teksten, zou je kunnen zeggen, van een paar landen. Uh, die begrotingsdiscipline is. Essentieel. Maar juist die strenge begrotingsregels worden steeds meer onder vuur genomen door economen die zeggen dat het een zelfmoordpact is. Alleen maar snijden en bezuinigen, dat leidt tot nog meer economische malaise, waardoor de schulden alleen maar toenemen. Maar de jager kan niet veel met die kritiek. Nou ja, kijk. Je hebt altijd uh, studeerkamer, uh, wetenschappers, zou zeggen, en je hebt de financiële markten. En om geld op te halen heb je niet zo heel veel aan wetenschappers studerenwetenschappers, Want die zijn meestal niet zo heel erg rijk. Dus je hebt toch de financiële markten nodig om, om um, uh, uh, je schuld te financieren. Um, en um, ze zeggen wel dat ze alles kunnen voorspellen. Maar er is in ieder geval nog niet veel mee verdiend. Um, de, de financiële markten vertellen ons heel duidelijk. Uh, maar ook mijn eigen... Leer en ook overigens heel veel andere deskundigen. Je hebt economen, heb je natuurlijk in, in alle kanten soorten en maten. Ook heel veel economen zeggen gewoon heel duidelijk. Moest luisteren, er is maar één manier om uit zo'n crisis te komen. En dat is gewoon een heel totaalpakket aan verschillende elementen. Van noodfonds, van structurele hervormingen en van, uh, ook afspraken naar de toekomst toe... van hoe voorkom je dat in een, in een, in een eurozone, in een monetaire unie... van 17 verschillende landen, met 17 verschillende regeringen... dat het weer niet zo enorm ontspoort als dat het is gebeurd. 17 totaal verschillende landen, zegt de jager zelf. Daaronder bevinden zich ook landen als Italië... die zich steeds luider verzetten tegen de harde bezuinigingsdrift. Italië smeekt om meer aandacht voor een injectie in de economie... Merkt de jager wat van het tegengeluid tijdens zijn gesprekken met zijn collega's? Nee, niet meer. Um, uh, daarom zeg ik ook wel eens de afgelopen maanden, alhoewel ik het natuurlijk veel te langzaam vind, maar de afgelopen maanden is er heel veel vooruitgang geboekt, niet zozeer alleen op papier, maar ook tussen de oren van regeringen in Zuid-Europa, dat het zo niet verder kan. Minister De Jager van Financiën was het in gesprek met de correspondent Tijn Sade. Meer over de afspraken die er nu zijn gemaakt en het afketsen van een deal tussen de Grieken en de banken vindt u op onze website nws.nl. Gaan we naar de sport. Tom van Teck, goedemorgen. Uh, goedemorgen. N nou ja, de sport in de vergaderzaal, want ja. uh, NOC-NSF houdt vanavond een algemene ledenvergadering. Uh, waarom is dat belangrijk? Ja, dat, dat zijn als dingen dat je denkt, gaan we een vergadering hebben? <lacht> nou, in dit geval wel. <lacht> dat dachten wij inderdaad wel. Ja, dat dachten jullie, hè. Hoe komt hij nou bij een vergadering? Maar dat heeft verstrekkende gevolgen, want uh, vanavond gaan, uh, gaan alle bonden uh, praten over de verdeling van geld. En geld is programma's. Het geld komt van VWS, Lotto en de sponsoren. Dat geld wordt nu naar evenredigheid. Verdeeld, maar de NOC-NSF, althans de grote bol, hebben gezegd dat gaan we niet langer doen. Dus we gaan zeg maar de sporten waar we goed in zijn, om het maar even zo te zeggen... daar gaan we veel geld in stoppen. En dat betekent dat in een heleboel andere kleine sporten geen geld meer gestopt wordt. En om je een idee te geven, we hebben nu 203 topsportprogramma's... van allerlei verschillende signatuur die ondersteund worden. En dat gaat terug naar 70 of 80. Dus op termijn heeft dit grote gevolgen, deze okay. vergadering. Nou, Je hebt ons interesse gewekt. Op welke sporten gaat NOC inzetten? Um, nou, het is niet zo'n uh, uh, rare keus in die zin. Het uh, is eigenlijk heel logisch. Ik noem de sporten schaatsen, wielrennen, zwemmen, de paardensport, zeilen, roeien, judo en hockey. Dat zijn er dus acht. En als je kijkt vanaf 1948... dan zijn 96% van de Nederlandse medailles behaald op Olympische Spelen door deze sporten behaald. Dus het is niet zo merkwaardig. Die krijgen nu 25% van die topsportmiddelen en dat gaat dus fors omhoog. Andere sporten, bijvoorbeeld grote sporten als turnen en atletiek, blijven wel ondersteunen. Worden. En ook de kleinere sporten krijgen nog wel wat, maar dus niet meer naar evenredigheid. En beduidend minder geld. Er wordt echt op deze acht sporten uh, echt ingezet nu. Ja, daar zullen die sporten die buiten de boot vallen dan blij mee zijn. Wat, wat zijn ja. die, die bonden daarvan? Ja, dat is natuurlijk een heel uh, politiek uh, steekspel geweest. Er is lang uh, over vergaderd en voorvergaderd natuurlijk. Uh, ten eerste gaan die grote bonden, die hebben ook naar evenredigheid van leden een aantal stemmen. Dus die kunnen het er gewoon doordrukken. Dat gaat ook gebeuren. Die die kleinere bonden worden wel nog steeds gefinancierd... in hun zeg maar algemene bedrijfsvoering. Dus dat bondsbureaus en dergelijke blijven bestaan. En aangezien de overheid daar minder geld aan geeft... zijn ze erg afhankelijk van NOC en NSF. Dus ze kunnen ook niet te hard gaan sputteren. En, zegt iedereen heel hoopvol... je kunt als het ware ook weer promoveren als sport... naar die A-categorie als je het goed doet. Maar je snapt wel dat je hier in een vicieuze cirkel komt. Je gaat al niet zo goed, dan krijg je minder geld. En dan wordt het steeds lastiger om die aansluiting te vinden. Dus vanavond een gewone vergadering op Papendal... Maar wel eentje met uh, verstrekkende gevolgen op lange termijn. En dan komt die top 10 ambitie en al dat soort geluiden ja. weer langs. We gaan gewoon geld stoppen in sporten waar we goed in zijn. En daar hopen we nog beter, op te worden, daar, beter in te worden. Daar komt het allemaal op neer. Ja, en de rest moet maar zien. Dan ja. van Dijk, dankjewel. Tot morgen. Joi. Straks in Libië lijken de Gaddafi-aanhangers nog niet helemaal verdwenen. Opeens zijn ze terug in het eigen bolwerk. Benny Walid hoort u zo meer over. Eerst uh, maar eens horen van John Bakker hoe het is op de weg, John. Heel normaal, 34 files, 140 kilometer met uh, weinig bijzonderheden. De meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam. Tussen A en knooppunt Zaandam, 11 kilometer. 9 kilometer op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk. En na een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven... tussen Moorgestel en Best, 9 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken daar open. Dat geldt niet voor de N247 Amsterdam-Horen is in beide richtingen de hele ochtend tussen Monnikendam en Volendam al afgesloten. En ook dat heeft te maken met een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het leek dus rustig in Libië, maar drie maanden na de dood van Gaddafi is de strijd plotseling weer opgelaard. Op verschillende plaatsen zijn Gaddafi ge uh, getrouwen weer in de aanval gegaan. En zeven strijders van de huidige machthebbers zijn daarbij om het leven gekomen. U concentreert zich dus bij Benny Valid. Uh, Lara zei het net al, we gaan erover we praten met verslaggever Hans-Jaap Hij was tijdens de strijd daar veelvuldig in Libië. Hans-Jaap, goedemorgen, welkom hier. Goedemorgen. Waar komt deze uh, opleiding van die strijd opeens vandaan? Nou, in Benoelid is de directe aanleiding... de arrestatie van een Gaddafi-iemand. Uh, en daar waren andere uh, Gaddafi-getrouwen niet zo blij mee. Die zijn naar de basis gegaan in de stad die vroeger van Gaddafi was... maar waar nu dus de revolutionairen zitten, de nieuwe machthebbers. En daar is het tot gevechten gekomen, vier doden... Um, maar dat is al eerder, ook in november, is, is er gedoe geweest in Benny uh, en die mensen zijn erg ontevreden... Op de, over de manier waarop ze behandeld worden. Uh, het is een Gaddafi-getrouw bolwerk. Het viel als een van de laatste uh, steden in Libië. En toen zijn tijd beloftes ook gedaan. Van ja, jullie mogen hier blijven. We, we gaan verder... Nou, dat is ook onderhandeld. En die beloftes worden uh, ja, blijkbaar niet nageleefd. En dus ontstaan er nieuwe spanningen. En hoe groot is dat legertje van Gaddafi-getrouwen? Ja, de dat is moeilijk idee? te zeggen. Want dat legertje ontstaat eigenlijk spontaan. Er zijn dus duizenden inwoners daar... Die die uh, die hele overgangsdraad helemaal niet zien zitten. En die hebben ook nog wapens. En die, ja, die kunnen dan gewoon per gelegenheid de wapens ook weer opnemen. Op groot schaal uh, er is eigenlijk niet echt veel ontwapening geweest uh, in Libië. Dus, ja, dat, maar je moet het niet voorstellen dat een legertje uh, met de boterhammen op de fiets... <laughs> naar de basis gaat. Dat zijn mensen die vanuit huis even snel iets doen. Maar goed, groot genoeg om Benny wel iets weer in te nemen. Ja, innemen. Uh, ze hebben ze de groene vlag, uh, de oude vlag van Libië. De, de gaddafi vlag kunnen hijsen... Uh, Um, of ze nou echt de hele stad in handen hebben. Zodat, dat, het, uh, dat is een beetje onduidelijk. Sowieso was het een beetje onduidelijk wie die stad nou eigenlijk echt in handen had. Ook, ook de, de revolutionairen zaten een beetje aan de rand. Dat zag je in C&C ook. Die gaan dan toch bepaalde wijken maar niet in. Want ze weten dat daar, ja, dan word je voor je, voor je hoofd geschoten. Nee. Dus uh, zitten dus een beetje tegenover elkaar meer. En, en wat mij eigenlijk verbaast is dat die mensen uh, niet heel erg stil blijven zitten in hun huis. En zich toch... Durven te uiten. Is, is dat niet? Want die maken natuurlijk geen schijn van kans tegen de huidige machthebbers. Nee, maar die hebben ook niet heel veel te verliezen. En die, die zijn vooral ook bang dat. He, want Libië moet nu een nieuwe vorm gaan krijgen. Er wordt over een kieswet nu gesproken, uh, dat zij in de toekomst uh, politiek helemaal niks meer te halen hebben. Dus de, de oude beloftes die hen zijn gedaan uh, tijdens de onderhandelingen die zijn al uh, ja, gebroken. Dan dan wil je misschien weer nieuwe beloftes afdwingen. Je laat het weten, jij bent er nog en je kunt eventueel het nieuwe Libië ontregelen. En dus moet er ook voor jou als oude gaddafi aanhanger iets gebeuren. Of dat je verder met rust gelaten wordt. En er zijn willekeurige arrestaties, er is nog geen goed rechtssysteem. Dus die mensen die worden opgepakt, ja, dan weet je ook niet van wanneer die weer vrijkomen. Nee. Dus daar, daar is zoveel onvrede over. En daar daarin willen zij nieuwe dingen afdwingen. Nee. Het klinkt een beetje alsof de overgangsraad de situatie nog niet helemaal onder controle heeft. Nou, je zag ook afgelopen weekend in Benghazi uh, het, het, het kantoor daar van de overgangsraad is aangevallen door woedenden. En dat zijn nog niet gaddafi getrouwen Dat zijn gewoon mensen die uh, zichzelf rebel noemden uh, ja. uh, vorig jaar. En die ook vinden dat er te weinig gebeurt. Die zeggen, ja, we hebben een nieuwe, een nieuwe vlag inderdaad. En, maar voor de rest is er niet veel veranderd. En die overgangsraad was al... Altijd al heel erg chaotisch, euh, doet niet zoveel, er wordt heel veel ge ge gepraat, maar er gebeurt gewoon niet genoeg. Eigenlijk, zowel voor de Gaddafi-mensen, de oude Gaddafi-mensen, als de nieuwe rebellen. Goed, klinkt ook nog niet als een land dat al op weg is naar het op orde brengen van het politiek systeem, democratische verkiezingen. Heb je nee, daar nog informatie over? Ik had wel voorspeld dat er een zekere mate van onrust zou zijn, ook na uh, ja. de, wat je dan noemt bevrijding of de dood van Gaddafi. Uh, er moet nog zoveel. Op orde komen in dat land. Dat nee, het gaat is ook jaren niet, duren. Het is ook niet verwonderlijk, maar wordt daar al wel aan gewerkt? Wordt uh, nou, daar wordt een datum ge gestreefd? Ja, er wordt gestreefd dus naar verkiezingen. We moeten nu, echt nu horen ongeveer uh, hoe die kieswet eruit gaat zien. Maar ook daar is, net als in andere landen, zoals in Egypte, is er heel veel gedoe over. En mensen zijn het niet gauw eens. Uh, er worden eigen belangen verdedigd. Uh, uh, Libië is nu eens eens zozeer in stammen, onder, is in stammen verdeeld, maar dat, de spanningen zijn verschil, tussen de verschillende steden. Mensen die gevochten hebben, willen een beloning krijgen voor ja, het bevrijden van Libië. En als je al die mensen tevreden moet houden, ja, dat wordt ingewikkeld. Als je een, een, een raad hebt zitten die ook nog een keertje slecht ja, onderin contact heeft. Uh, dus, dus een voorlopig rommelig Libië, ja absoluut. Hans-Jag over Libië en de enigszins oplaaiende strijd weer in Benny Walid. Dankjewel hans Ja. Het is tien minuten voor acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan door naar telecombedrijf KPN, want het bedrijf is met jaarcijfers gekomen. Nou, het bedrijf heeft een turbulent jaar achter de rug. KPN kreeg een nieuwe topman, waarschuwde voor tegenvallende winst. Bleek moeilijk om geld te verdienen met bijvoorbeeld mobiel internet. Er kondigde een reorganisatie aan, is hard op de vingers getikt. Misschien weet u dat nog, door twee toezichthouders. En verloor onderweg ook nog eens de financieel directeur. Financieel redacteur, André Bijnema is bij ons in de studio. Uh, André, je hebt de cijfers gezien. Vertel welk resultaat laten het bedrijf zien. Ja, die zijn net een kwartiertje oud, dus het is allemaal nog kerstvers, om zo te zeggen. De omzet is uh, licht gedaald in... Uh het voorbije jaar, de omzet van 2010, naar 13,1 miljard. De winst is daarentegen verder gedaald. Eh, met zo'n 14 procent van 1,8 miljard in 2010 naar 1,55 miljard in eh, 2011. We hebben een moeilijk jaar gehad, zeggen ze zelf. Eh, de winst en omzet zijn. Eh, Behoorlijk onder druk, met name in Nederland, in Duitsland en België hebben ze nog wel lekker verdiend, maar met name in Nederland merken ze enorm veel tegenwind. Zeggen ze zelf, de markt is niet helemaal lekker, moeilijke omstandigheden, eh, zowel in de zakelijke markt als in de consumentenmarkt. En eh, bijvoorbeeld zeggen ze, we hebben te maken of last van eh, verplichte tariefdaling die ons zijn opgelegd, mm -hmm. verdienen dus minder geld en dus zien we dat de inkomsten teruglopen. We hebben enorm veel last van de concurrenten. Eh, de concurrentiedruk is hoog. Uh, we zien de veranderend uh, gedrag bij klanten in het gebruik van de mobiele telefoon. Daar hebben ze vorig jaar al voor gewaarschuwd... dat ze zagen dat de klanten veel minder uh, normaal belden... Uh, en sms-berichten verstuurden. Veel meer gebruik maken van uh, applicaties en uh, social media. En daardoor eigenlijk dat onbeperkte internet via de smartphone uh, benutten. Dat de kosten ging van de telefoon tikken en de berichteninkomsten uh, bij KPN. Dus hebben ze gezegd uh, in september nieuwe tarieven, nieuwe abonnementen. Uh, de mensen moeten meer gaan betalen voor het dataverkeer. Nou, dat heeft ook zijn weerslag gehad. Want in het vierde kwartaal zagen ze namelijk het aantal mobiele klanten teruglopen. Behoorlijk teruglopen. Mensen haken af. Mensen haken af. Uh, en ja, mensen betalen wel meer... Dat is wel prettig natuurlijk, maar... Minder bellers, uh, minder abonnementen. Ja, en dat kost weer omzet. En dat zou ja. ze in het vierde dan met name terugvallen. Uh, ja. Het ligt dus aan de anderen, zegt KPN. Maar Lara gaf net al een opzomming. Het rommelt ook bij het bedrijf. Het, het, het, zie je dat ook terug in de cijfers? Of zeggen ze daar nog iets over? Nee, daar zeggen ze verder helemaal niks over. Maar het is natuurlijk wel zo dat zij uh, in een heel turbulent jaar zitten. natuurlijk. Want uh, ja, elke blok, de nieuwe topman, opvolger van een uh, icoon uh, scheepbouwer... die heeft natuurlijk wel uh, met als een soort nieuwe bezem in, die, in die, het uh, bedrijf te keer gegaan. Een bulldozer. Als een bulldozer. Dat zie je dan vaker gebeuren dan dat... een vertrekkende man de zaken overlaat en de, de moeilijke beslissingen uh, overlaat aan de nieuwe man zodat hij ook de ruimte heeft om keuzes te maken die zeg maar, bij zijn nieuwe uh, topman horen. Maar hij heeft dus uh, moeten weer eens waarschuwen voor de winst die terugviel. Hij heeft een nieuwe organisatie aangekondigd ten gevolge van al die veranderingen. Vier, uh, vijfduizend man die eruit moeten. Ze kondigen vandaag aan dat ze Geetronix internationaal uh, in de zakelijke markt gaan verkopen. Uh, ja, en Daarnaast heb je natuurlijk nog al die, die, die, die personele kwesties... dat de top, mensen uit het topmanagement uh, weglopen, zoals ja. die financieel directeur. Ja, Dat is natuurlijk voor de markten vaak een heel slecht signaal... als de financiële, de tweede man, zeg maar, achter uh, de topman wegloopt... omwille van het feit dat men zegt... ja, we gaan jullie niet meer door één deur... of ik, heb niet, ik kan niet meer datgene doen wat ik graag zou willen doen. Dat is vaak erg vervelend. Nog even kort. Ja. Uh, André, heeft het bedrijf zich durven uitspreken over de toekomst... als het zo lastig geld verdienen is met vaste telefonie en sms'en bijvoorbeeld... Hoe zien ze dat dan? Wordt een overgangsjaar, zeggen ze zelf, met name voor de Nederlandse markt. Het eh, zal een lastig jaar worden. We zullen de omzet en de winst zien teruglopen met elkaar. Er zal geen eh, eigen aandelen worden ingekocht om zoveel mogelijk geld bij zich te houden. Nee. Maar 2012 wordt zonder meer voor en de markt, voorspellen ze, maar ook voor het bedrijf zelf een lastig jaar. Goed. André Meijema, dank dat je zo snel even bent aangeschoven. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Recherche in Amsterdam heeft een belangrijke doorbraak bereikt in het onderzoek naar de gewelddadige overval op een filiaal van geldtransportbedrijf Brinks. Het onderzoeksteam heeft volgens de Telegraaf een 25-jarige Amsterdammer van Marokkaanse afkomst aangehouden. Hij wordt ervan verdacht nauw bij de roof betrokken te zijn. Ja, bij de roof afgelopen zomer, misschien kunt u het zich nog herinneren. was veel over te doen, er schoten de overvallers veelvuldig op de politie. Ook lichten ze kraaienpoot op de weg om politieauto's te saboteren. De verdachte is een bekende van de politie en is eerder in beeld geweest in verband met eerdere overvallen. Straks trouwens, kort na acht uur spreken de politie Amsterdam-Amsterdam over die overval en de aanhouding. Het kabinet onderzoekt of de onbelaste kilometervergoeding... van 19 cent verlaagd kan worden naar bijvoorbeeld 12 of 13 cent per kilometer. Staatssecretaris Wekers van Financiën bekijkt samen met minister Schulz van Infrastructuur en Milieu of deze verlaging kan helpen... om files in het land te verminderen, schrijft het ND. Als de maatregel wordt ingevoerd, scheelt dat een gemiddelde werknemer... die zijn auto voor woon- en werkverkeer gebruikt... zo'n 400 euro per jaar, geldt dus de ANWB... en levert het de staatskas 1,5 miljard euro op. De uitkomst van het onderzoek wordt voor de zomervakantie bekendgemaakt. De Nederlandse boekenbranche krijgt het moeilijk, voorspelt de Volkskrant. De markt voor e-books wordt flink opgeschud. Want vandaag kondigt de Canadese grootmacht in e-books, Kobo, zijn komst naar Nederland aan. Nog belangrijker is dat buitenlandse bedrijven... Nederlandse e-books gaan verkopen vanuit Luxemburg of Frankrijk. En daar is de btw heel laag. In de Europese Unie wordt op papieren boeken het lage btw-tarief geheven... omdat boeken cultuurdragers zijn. E-books daarentegen gelden niet als boeken, maar als diensten... en worden in Nederland belast tegen het hoge btw-tarief. Behalve dus in Frankrijk en Luxemburg. Het Luxemburgse belastingtarief bedraagt bijvoorbeeld 3%. En dus hebben Apple en Amazon.com zich daar al gevestigd. Beide de concerns hard aan de weg met e-books. En dan minister van Financiën Jan Kees de Jager, u hoorde hem net bij ons al. Wordt ook geciteerd in het FD vanochtend. Maandenlang is ons voorgehouden dat Griekenland tot iedere prijs moest worden gered van het bankroet. Die prijs liep aardig op. En nu dit, volgens het FD zegt de Jager dat de gevolgen van een faillissement van Griekenland best te overzien zijn. Oh, nou. De Amerikaanse anti-abortusbeweging is bezig aan een opmars. Tienduizenden Amerikanen demonstreren in de hoofdstad Washington tegen de huidige abortuswetgeving. En dan nog prinses Diana, die viel voor de Spaanse koning. Op de voorpagina van de Telegraaf een foto van de twee. Krant baseert zich voor dit nieuws op het boek... De Eenzaamheid van de Koningin, van het Spaanse journalisten. Daarin staat dat Juan Carlos Diana na 1986 het hof maakte op Mallorca. Ook daarna zouden de twee nog contact hebben gehouden. Opmerkelijk is dat de Spaanse journalisten naar aanleiding van dit boek... en daarbij behoren de onthullingen over de ontrouw van de Spaanse koning... haar baan kwijtraakten bij het populaire televisiestation Telecinco. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur spreken wij... we zijn het al eventjes met de politie Amsterdam-Amstelland... over de aanhouding bij, uh, bij Brinks, de overval van uh, Brinks destijds. En we spreken met uh, Arie Slob. Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie... en wil dat er snel wat gebeurt als het gaat om banen in Nederland. Hoort u zo meer over. Aan het eind van 2010 was ik, uh, zeg maar, failliet. En ik heb daar zelf ook heel veel last van gehad. Ik heb me heel veel geschaamd in het begin. Crisistijd in Nederland.